12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag dames en heren en in Nederland. Hier Radio Olympia vanuit de Gangnung Alvol in Zuid-Korea. Dit is de dag van de 1500 meter voor vrouwen. En we krijgen zometeen een Olympisch kampioen op bezoek. Carlijn Achterdeken, winnaar, de van de 3 kilometer. Komt hier zo meteen aan tafel naast Mark Duitert zitten. En Peter Heerschop is er ook. Maar eerst kritiek op minister Zelstra na een leugentje over zijn Russische bezoek. Dat en meer in het uitgebreide nos nationaal met Sofie Verhoeven. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur vanwege een bijeenkomst met president Poetin, waar hij naar nu blijkt helemaal niet bij was. De afgelopen jaren vertelde Zelstra meerdere keren wat hij Poetin tijdens die bijeenkomst zou hebben horen zeggen over diens groot-Russische aspiraties. De Reacties vanuit de Tweede Kamer zijn kritisch. De PVV en PvdA willen snel een debat met Zijlstra. De geloofwaardigheid van Zijlstra, en dus ook van Nederland, is aangetast... zei PvdA-Kamerlid Bloemen vanochtend op NPO Radio 1. In al die internationale hoofdsteden eh, houdt men het nieuws nauwgezet bij. En eh, daar ligt dit bericht ook op de tafels. En dat maakt dat eh, dat voor niet alleen voor Zelstra niet goed is, maar het is ook voor Nederland eh, niet goed. Eh, minister van Buitenlandse Zaken Lavrov van Rusland, die gaat eh, natuurlijk eh, halbe Zelstra hierover grillen. Grote zorgen dus vanuit de Tweede Kamer, maar premier Rutte neemt het op voor Zelstra met name omdat de inhoud van zijn verhaal volgens Rutte niet ter discussie staat. Woensdag spreekt Zelstra zijn Russische ambtgenoot... Verslaggever Hans Andringa vroeg Rutte of Zijlstra nog wel geloofwaardig is. Hoe zal het straks gaan in Moskou als minister Zijlstra daar komt? Hij is de man die met leugentjes blijkbaar minister van Buitenlandse Zaken is. Dan zal hij zeggen dat de inhoud staat en dat weten ze in Moskou ook. De inhoud staat, maar de boodschapper is ook belangrijk. En die is beschadigd. De boodschapper heeft hier een fout gemaakt. Uh, die had niet moeten liegen over het wel of niet aanwezig zijn bij die bijeenkomst. Hij heeft een bron willen beschermen. Uh, maar de inhoud staat niet in discussie. Maar de boodschapper zelf, is die nog geloofwaardig? Die is nog geloofwaardig, maar die heeft hier wel een grote fout gemaakt. Die ook recht zet vandaag. En dan komt hij straks in Moskou aan. En dan is hij de man die met, met leugentjes blijkbaar minister van Buitenlandse Zaken is. Van Nederland. De inhoud van de boodschap staat niet ter discussie. Hij heeft een bron willen beschermen.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 die kunnen ook in twijfel worden getrokken. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Hij heeft hier een fout gemaakt, maar over de inhoud van de boodschap... de bron, ook richting de volkskrant, is daar duidelijk over. Dat maar, de... Ja, maar de vraag was, van, wat is de blijvende schade? Want hij is de man die blijkbaar... Ook onwaarheid verteld. Dat hij hier een fout gemaakt heeft en dat het van belang is als je een fout maakt dat je hem recht zet. En dat doet hij en dat is ook zeer belangrijk. Je kan Halber zelfs aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken in uw kabinet. Ja, hij heeft hier een fout gemaakt, die zet hij recht. Uh, maar de inhoud staat niet in de discussie. Voelt u zichzelf ook een beetje bedonderd door minister Zeeuwse... omdat hij u dat niet gemeld heeft toen hij minister werd? Dat zo zwaar niet, maar ik vind het wel onverstandig. Uh, hij had dat moeten doen. Uh, dan had ik ook dan gezegd tegen hem, je moet het naar buiten brengen. Vakbond FNV is blij dat het Openbaar Ministerie meer welk wil maken... van de aanpak van agressieve vliegtuigpassagiers... Het OM wil vaker snelrecht toepassen... waarbij misdragingen direct worden bestraft... met een boete of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Daarvoor moet het cabinepersoneel dan wel vaker aangifte doen, zegt het OM. Het aantal gevallen van wangedrag neemt de laatste jaren toe. Vakbond FNV Luchtvaart geeft een paar voorbeelden. Het maken van seksistische opmerkingen... in de richting van uh, medewerkers van uh, de luchtvaartmaatschappijen. Het uh, doen van uh, dreigementen. En soms in een enkel geval zelfs het gebruik van fysieke geweld. Met name aan boord van het vliegtuig wil dat nog wel eens een keer voorkomen. Dat zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar ze bestaan wel degelijk. Vorig jaar maakten bijna duizend mensen zich schuldig... aan wangedrag op Schiphol of in het vliegtuig. Meestal gaat het om mensen die te veel hebben gedronken. Volgens de FNV komt dat doordat er steeds meer zogenoemde pretvluchten... naar Amsterdam zijn, waar mensen zich gaan bezatten. Een hardere aanpak is dan ook hard nodig, zegt de bond. De stap van het OM is een goede eerste stap. Er moet beleid komen waarbij luchthaven, uh, luchtvaartmaatschappijen en OM met elkaar gaan samenwerken. En we moeten er met elkaar vooral voor gaan zorgen... dat ervaren medewerkers uh, aanwezig zijn op de luchthaven... om preventief passagiers uh, te gaan weigeren. Jort Kelder wordt het komende seizoen... een van de presentatoren van het zondagse discussieprogramma Buitenhof. Hij neemt tijdelijk de plek in van Pieter-Jan Hagens... die een tijdje op reis gaat. De nabestaanden van de commando die in 2016 omkwam... bij een schietoefening in Ossendrecht... hebben een schadeclaim ingediend bij Defensie. Hun advocaat zegt dat er een rechtszaak komt... als er voor 1 maart niet aan de claim wordt voldaan. De schietlocatie in Ossendrecht voldeed niet aan de wettelijke eisen. Een Taliban-strijder heeft 16 leden van een Afghaanse overheidsmilitie gedood. Hij zat juist bij die militie om te infiltreren... bij de Taliban in de Afghaanse provincie Helmand.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 horario en Radio Olimpia. Radio Olympia rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea... met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Radio Olympia Live... vanuit de Olympische ijsbaan in Zuid-Korea. Vanaf moet ik natuurlijk zeggen. We gaan dit uur lekker warm draaien op de 1500 meter voor vrouwen. Olympisch kampioene Carlijn Achterekte is zo direct te gast. Ze heeft nog van alles te doen, is heel druk. Dat willen we allemaal weten. We weten wat allemaal heeft meegemaakt. Maar ook Mr. IJshockey Ron Betteling komt langs in Radio Olympia. En natuurlijk zit Peter Heerschop naast ons. Je hebt er heel maar Tuitel is helemaal klaar uh, om... Uh, dus, de vlammen. De, de voorbeschouwing <laughs> voor de 1500 meter van de vrouwen te geven. Het maar... past bijna allemaal niet in een uur, denk Zeker. ik. Zeker. Uh, uh, en uh, onze in Zuid-Korea geboren reporter Misha Blok... Stort zich vol overgave in de soms bizarre Koreaanse cultuur. Later dit uur gaat ze naar een huis dat tot 5 uur ochtends geopend is. Ze praat met shoppende Koreanen en ook met de werknemers. Door jij een. En ze zegt: het is ook heel goed zo'n 24 uurs economie, zeker voor mensen zoals ik. Want als ik klaar ben met werken, dan kan ik ook gewoon naar de winkel. Uh, en ik zie ook helemaal geen wallen om die ogen. Had hanger, make-up. Make-up. Dat komt door de make-up. Maar eerst gaan we luisteren naar Sven Kramer, die gisteren weer eens goud pakte op de 5000 meter.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 Is het mooi? Ja, natuurlijk is het leuk. Ja, Blijkt van waardering is altijd fijn. En nu de focus op de rest? Zeker, zeker. Succes. Donderdag, de 10 kilometer. Daar zijn we allemaal heel benieuwd naar. Goed, Unilever dreigt te stoppen met advertenties op sociale media. Zoals Facebook, Google, YouTube. Concern reageert ermee op de discussie rondom net nieuws... dat via deze platforms wordt verspreid. In de studio in Hilversum zit onze tech-redacteur Nanne Kastelijn. Nanne, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, ja, waarom overweegt Unilever echt te stoppen met het adverteren? Wat is de, de, de belangrijkste reden... Ja, er zit, de reden daarachter is dat ze een beetje druk willen zitten op deze bedrijven. Hè. Er, er is al een tijdje een discussie gaande over de content die op deze platforms plaatsvindt. En uh, later vandaag begint er in Californië een grote ja, reclamesummit, gezegd, waar de marketingbaas van Unilever gaat spreken. En hij gaat hij het vertellen, gaat hij een beetje dreigen... dat deze bedrijven meer moeten doen om te veranderen. Hij vindt namelijk dat ze dit met uh, voor verdeeldheidszorgen... aanzetten tot haat en tekortschieten bij het beschermen van kinderen. Het is best wel uh, heftige taal. En nou. daarmee hoopt hij natuurlijk... dat de discussie op gang gebracht en deze techbedrijven nog meer gaan doen... en misschien wel advertenties goedkoper gaan maken. Oh, is dat misschien de achterliggende reden? Ja, kijk, het blijft een marketingbasis, dus ik sluit niet uit dat er meer achter zit... dan alleen het, het idee van hey, we willen de wereld beter maken. Ja, uh, maar toch, het zijn stevige woorden zoals je al zei... Uh, gaat ze dat veel geld kosten? Uh, Facebook, Google, YouTube? Ja, je het is even Kijk, deze, dit, dit bedrijf unilever is een van de grootste adverteerders ter wereld. Dus ja, als je kijkt. Ze, ze, ze geven honderden miljoenen tot uh, misschien wel 1 of 2 miljard uit per jaar. Uh, aan, aan Facebook en aan YouTube en aan Google. Maar als je het dan uh, dat in de context plaatst. Deze bedrijven, als het gaat om Google. Verdient het, uh, het moederbedrijf daarvan uh, uh, 95 miljard dollar per jaar aan advertenties. Bij Facebook bijna 40 miljard. Dus als uh, ze nou nou echt gaan wakker liggen van die honderden miljoenen, dat is een beetje de vraag. Maar uh, als deze discussie ertoe leidt dat meer bedrijven zeggen... hé, hey, we gaan uh, meer nadenken over de uitgaven die doen deze platforms... Ja, dan kan het wel grotere gevolgen gaan hebben. Dus het grotere plaatje hierbij is denk ik belangrijker. Ja, want er is ook toch meer aan de hand, uh, Nando. Het bleek toch ook dat, dat het bijvoorbeeld helemaal niet veel opleverde... Uh, zo'n uh, zo advertentie uh, op, die, op, die, op die platforms? Ja, daar is inderdaad discussie over bij uh, een andere adverteerder... Procter Gamble, die, die, die hebben dat teruggeschroefd, want die zegt... Van, nou ja, wij krijgen te weinig voor wat we uitgeven. Er is ook discussie, uh, dat kwam een beetje door, door uh, YouTube. Daar uh, stonden naast advertenties van grote merken als Mars en Adidas... Uh, video's met kinderen in rare houdingen en, en, en mishandelingen en dat soort dingen. En ook uh, bij videos van extremisme stonden hun advertenties erbij. Dus daar is zeker wat aan de hand. Er is ook heel veel discussie over de laatste maanden. Dus er speelt zeker iets waar deze adverteerders zich zorgen over maken. Ja. Dus al deze dingen, alles wat er nu speelt, dat kan dus wel ervoor zorgen dat het gaat dalen, al die advertentieuitgaven. Nou ja, dat is maar de vraag, want het blijven natuurlijk enorme platforms en waar mensen op zitten die je wil bereiken. Het gaat er vooral voor zorgen. Aan de ene kant druk komt op deze bedrijven op Facebook en op Google om wat te veranderen. En Aan de andere kant in de onderhandelingen met hen misschien wel dat ze de prijs omlaag willen drukken. Oké, Dando, dankjewel voor jouw analyse. Anne Kastelijn was dat. Top, nu volgt een mening. De Druktemaker is vandaag Ronald Schiphart. Of we het nu leuk vinden of niet, als mensheid staan we in wat filosofen noemen... a great chain of being. Een continue ketting van gebeurtenissen. Ogenschijnlijk verandert de wereld voortdurend, maar wat niet verandert... zijn onze gevoelens, emoties en verlangens. Neem de oertijd. Anthropologen... Evolutionair psychologen, sociologen, paleontologen, etologen en tientallen andere logen houden zich al anderhalve eeuw bezig met de vraag hoe onze voorouders leefden en hoe we zijn geworden wat we zijn geworden. Grootscheepse landbouw bestaat nog maar een jaar of 12.000, maar in de honderdduizenden jaren daarvoor overleefde onze soort door als jager verzamelaars over de savannen te trekken. Dat gebeurde in stammen van tientallen tot ongeveer 150 individuen. En een paar keer per jaar trok men van de ene vruchtbare streek naar de andere. Tussen de stammen onderling was er altijd wel een vorm van contact. Die vaak gepaard ging met geweld en dreiging. Regelmatig werd er gestreden om de beste jachtgebieden. De velden waar de smakelijkste noten en planten groeiden. En de beste plekken waar kon worden gevist. Een permanente staat van oorlog met de buren was natuurlijk voor niemand wenselijk. En daarom waren er regelmatig vredesbesprekingen... die gepaard gingen met grootscheepse verbroederingen, feesten en spelletjes. Volgens antropologen zijn het met name deze feestelijke bijeenkomsten geweest... die in de evolutie van onze soort een belangrijk middel waren... waarmee onze voorouders status konden verwerven. Grootse eet-, drink- en dansgelagen waren de drijvende kracht voor samenlevingen... om op te stomen in de vaart der stammen... Om de, om de zoveel tijd werd er zo'n landdag georganiseerd... op een verzamelplek die wel eens een beetje weg had... van Stonehenge of het Lowlands Festivalterrein bij Biddinghuizen. Hoe royaler gastheren destijds uitpakten bij hun feesten... hoe meer geïmponeerd hun gasten en hoe hoger hun sociale status. Dit is een fenomeen dat de hele dagen nog steeds geldt. Kijk bijvoorbeeld maar naar die idiote kinderpartijtjes... waarmee ouders vandaag de dag uh, elkaar proberen af te troeven. Of naar... Inderdaad, de Olympische Spelen. Waar onze voorouders bij elkaar kwamen om vrede te stichten, te feesten... de genenpool van verschillende stammen aan te vullen met vers DNA... en ritueel elkaars krachten te meten door middel van sport en spel... is dat precies wat er heden ten dagen in de Zuid-Koreaanse provincie Pyongyang Pyong gebeurt. Er wordt aan vrede gewerkt, of althans in de intentie daartoe... uitgesproken door Noord- en Zuid-Korea. Er wordt uitbundig gelald... Bijvoorbeeld in die walmende zuiphal van de Nederlandse grootbrouwer. Er vindt een vrolijke uitwisseling van genetisch erfmateriaal plaats. Niet voor niets zijn er door de organisatie 110.000 condooms ter beschikking gesteld aan atleten. Wat met bijna 3000 deelnemende sporters neerkomt op 37 condooms per persoon. Oftewel 2,3 per persoon per dag. En inderdaad worden er ook rituele oorlogshandelingen verricht. In de vorm van rodelen. Curling, skeleton, bobsleeën, langlaufen, schanspringen, biathlon en al die andere enigmatische sporten die ons vier jaar lang niet interesseren, behalve tijdens de winterspelen. We geven gehoor aan onze oerdriften en oerverlangers. Denkt u daar gerust eens aan als u deze, deze of volgende week naar short track, snowboarden, alpine skiën of de Noorse combinatie kijkt. Onze voorouders zouden trots op ons zijn. Ronald Schippard, dankjewel. Uh, Peter, je bent hier nu al een uh, aantal dagen. Nou, twee dagen. Precies, een aantal ja, dagen. Ja, een aantal, ja, maar uh, uh, eigenlijk net aangekomen. Uh, en uh, wat vind je van Zuid-Korea, of tenminste van uh, dat waar wij dan zitten? Uh, ja, ik vind het uh, in het algemeen nogal verlaten. Ik ben de, uh, ons hotel, een, uh, nou een hotelletje is het eigenlijk. Een, uh, uh, ja, best wel een uh, Aganebus hotel, maar uh, prima. Um, dan loop je langs een straatje en de, daar zitten uh, allemaal heel veel vissen in, in, in, een, in een soort uh, te kleine kom. En die zijn allemaal eetbaar. En de eerste dag dacht ik, oh wat leuk, wat een leuk gezicht, wat een folklore. En de tweede keer dat ik er langs liep, ging, ik ging het steeds zieliger uh, vinden. Ik had, ik had eigenlijk helemaal geen zin meer. Ik vond het, uh, dus dat, dat, dat is het beeld wat ik nu een beetje heb. Um, ik weet heel weinig nog van de rest van het land... Ja, je zit hier toch op een soort, ja, ze zeggen dat een bubbel... maar je zit, ik, ik, ik zeg, uh, onder je een soort industrieterrein... Uh, wat uh, dan toevallig wel aan de andere kant van de wereld staat. Ja, dat is het zo'n beetje. In, in, je beweegt je daar, wij zitten dan in een media-finish met alleen maar woontorens... Ja. En je nou, gaat hier en hier zit je op een groot terrein... wat overigens perfect geregeld is. En allemaal nou, we zijn er maar... heel veel woontorens gekomen. Echt heel erg veel ja, daar woontorens. Is. Ja, nou, da, da, da, volgens mij wonen ze daar allemaal in. Ze gaan daar allemaal uh, wonen, is een, uh, het, zijn, het is een heel vriendelijk volk, uh, wat ik nu zie. Een lief volk. Ja, ik, uh, ja, we gaan de komende week, weken... Gaan we, gaan we toch ook rondkijken en, en proberen mensen te spreken. Het is heel moeilijk. Er zijn er maar echt weinig die een beetje Engels spreken. Koreaans voor mij is heel slecht. Ja, dus, uh, ja, dat vond ik ook enorm tegen. Ja, ja en, en ik wil het wel graag. Ik maar wil het wel voelen wat het gebeurt. Ik was zo juist uh, hier op het park nog even wat eten, want wij hebben natuurlijk een beetje rare tijden. En uh, toen was ik bij zo'n uh, groot Amerikaans bedrijf, want verder was het niet veel open. En allemaal perfect Engels, oh ja. perfect Engels spreken. Ja, dat zou je hartstikke rare dat iedereen, maar in, de, in het hotel niet. Is er, en het is ook uh, ongelooflijk dure te eten. Hebben jullie dat al, uh, Oh, jullie kijken me aan als, als, um, alsof je nog niks zelf hebt moeten betalen? Jawel, ik moet alles zelf betalen, dat is helemaal niet erg. Maar uh, wij zitten van 7 tot 11 en uh, het is eventjes een race voor wat. Dus wij komen eigenlijk niet in een restaurant. Nee, ja, maar al ga je een broodje eten of een. Uh, ik ging gisteren. Dan moet ik misschien eens een keertje beter gaan omrekenen. Zou dat, dat, dat, een salade, dat zou zijn. of jij hebt de verkeerde omrekening. Ik vind uh, Oh, misschien. Maar, misschien maar dat ik het, waarom, het verkeerd op. Waarom ik het ook vraag is <laughs> ja. omdat ik altijd hoor van ja, die Olympische koorts. Heb jij die al ontdekt, is hier? Eerlijk gezegd heb ik dat niet zo gevoeld. Nog. Nee, niet bij, bij, uh, bij de Koreanen heb ik dat niet zo gevoeld. Tuurlijk, als je op de venue bent, daar heeft iedereen ja. die koers En dan gaat iedereen ergens heen. En iedereen is voor of tegen iemand. Het is er wel, maar, er, trouwens. Maar, uh, uh, ja, maar ik ben het kort daar om dit al te kunnen zeggen. Ik vind het nog even aardig uh, om, om even iets aan jullie, met jullie te delen. Wat wij, uh, met, ik, ik ben natuurlijk van Shorttrack ook. En ja. uh, wij hebben natuurlijk met al onze shorttrek uh, uh, kenners een, een, een WhatsApp-groep. En uh, het volgende is aan de hand. Tijdens de ceremonie, gisteren op het ijs... Hè, kreeg Shinki uh, uh, met zijn zilveren medaille... die hij dan... Uh, uh, pardon, die hij gisteren kreeg. Maar eergisteren op dat ijs natuurlijk. En hij kreeg een beertje in zijn hand. En die had hij zo vast dat het leek alsof hij zijn middelvinger... Uh, uh, zijn middelvinger uh, opstak. opstak. Oh. Nou, daar is nu een enorme uh, rel over uitgebroken in Korea. De Koreaanse media zijn daarover zal ik maar zeggen, een koude oorlog begonnen. Nou, daar zijn ze goed in hier natuurlijk. Instagram account van Shinki is ontploft. En hij heeft zijn Instagram. En dat is tegenwoordig echt, natuurlijk, echt een dingetje. Die heeft hij moeten verwijderen. Want hij het, het, het, uh, stroomde over. Ik heb de foto gezien. En hij houdt hem gewoon vast. En hij heeft dan toevallig... Nou ja, ik zeg. Tik hem even aan, de foto, dan zul je het zien. Ik denk dat het meevalt. Maar dat, dat, ook dat is dus van belang. Dus. De koorts bij de Koreanen. Short track volk natuurlijk is enorm. Een aantal jaar geleden heeft Shinky natuurlijk. Hè, dan stak hij zijn middelvinger op naar toen. Ja, vier jaar, jaar geleden in Drees. Ja. De oud-Koreaan. Maar dit is niet zomaar een beertje ook. Hè? Dit is de tijger. Ja, dit is dit een is symbool tijger. voor ja. Zuid-Korea. Ja. is een Ze zijn daar echt wel gevoelens zijn we wel over, een heet gebakken volkje. Maar zo bedoel ik dus. Ja. de koers is er wel, maar bij merken hem hier nog niet beter. op het park en zo. Nou, totdat je een stadion hoort om te ja. Ja. ja, het stadion. En nou, toen, toen Lee hier reed, het was, dat was dat ja, toch wel geweldig. En dan, dan is het uh, super enthousiasme te krijgen, gillen. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Maar echt in het, in het stadje zelf heb ik dat nog niet zo meegemaakt. Ja, nee, uh, nee. ik ben het tekort ook nog. Je bent het tekort, maar Jeroen zei het al. Uh, hij is ook van het Shorttrack weer daar al geweest. Nee, ik ben, nog niet, ik, ben, uh, ik ben hier bij het Schaatsen geweest. Ik heb één wedstrijd gezien. En dat, dat was een hele mooie van, van Sven. En nu ga ik de tweede zien. De rest heb ik uh, alles op uh, tv gekeken: de 1500 meter. Vandaag voor ja. de vrouwen. Wat verwacht je? Nou ja, ik verwacht dat Tagagi wint. Uh, maar ik hoop natuurlijk dat een van de Nederlandse vrouwen... een belangrijke rol gaat spelen. En dan vind ik dat alle drie zijn het goede verhalen zijn. Irene, omdat het, ja, dat is gewoon de sportvrouw. Dat is een, een fenomeen ook. Dat is, de, dat is de, de, de, de soort kramer natuurlijk. Het zou prachtig zijn... Maar Marit Leenstra, omdat het zo'n mooie flyer is... En, en het zit ook al zo lang eraan te komen... dat ze opeens één keer boven iedereen uitsteeg. Lotte verbeek gewoon door alles wat ze heeft meegemaakt. En, en dat zou ik nog mooier vinden, want ik ben tegelijk met, uh, uh, met Lotte... door dezelfde chirurg aan mijn knie geopereerd. Wij lagen samen in de, in de, in de uitrustkamer. Echt? Dus uh, ja. Dus daar heb je ook voor En uh, ik, als zij wint, vind ik het ook een beetje mijn medaille. Het is niet echt uitrusten, volgens mij, als je naast jou ligt. Ja, we waren verdoofd, hè? We kwamen uit een... Uh... <laughs> nee, we hebben gewoon... Uh... Ja, eigenlijk niks gezegd. Maar, we hebben, uh... Hoe kwam je daarachter? Van, je, kijkt, je kijkt naar links, je kijkt naar rechts... Nee, ik wist ja. ik, ik, ik wist dat zij die dag ook werd geopereerd. Maar um, zoals jij erover spreekt, dan kan je wel horen dat je het ook wel goed volgt. En dat je de, uh... Ik volg het heel erg. Ja, en, en... en altijd, al sinds ik zes ben... Volg ik het allemaal. Grote liefde wordt schaatsen. Ja, ik kom nog echt uit de tijd van, van in de krant alle ja, ronde uit, tijden ja. bijschrijven en rekenen en, en de mogelijkheden zien en, en de verhalen erachter. Ik vind de verhalen erachter altijd heel erg mooi. Brittany Bo is een verhaal. Het is gewoon mooi om dat te weten. Dan ga je anders kijken. Wat is het verhaal van Brittany Bo? De hersenschudding. Ja, zo'n zo is, is aangereden door een ploeggenoot op het ijs. En daar heeft ze een hersenschudding opgelopen... waarvan ze eerst dacht, zoals vaak met een hersenschudding... van nou, dat gaat wel weer over na een paar weken rust, wordt wel minder. Dat werd eigenlijk alleen maar erger. Dus uh, ze heeft uh, heel erg uh, geworsteld uh, anderhalf, anderhalf seizoen, ja, vorig seizoen al. Daarvoor was ze wereldkampioen. Uh, afgelopen seizoen ook. En ze begint zo langzaam weer een beetje op te krabbelen. Dus het is, uh, ja. het is best wel een dark horse. We zagen het in het inrijden. En uh, nou ja, die blik, hè, ze stond altijd als ze aan de start staat. Bo, dat is een killer. En uh, ze geeft ook aan, ik was een killer. ik had zoveel vertrouwen in mezelf. En nu is het in één keer, oh, kijk, Dan moet ik overleven. We die gaan even aankomt. applaudisseren voor ja. de Olympisch kijk, kampioenen. Karijn Achterreekte in de studio. Bijzonder goedemorgen, of goedemiddag. Uh, uh, uh, wij gaan hem even uh, begroeten en uh, een uh, mooi plekje geven ondertussen gaan we luisteren naar uh, Misha Blok, onze uh, Radio 1 collega. Ze werd uh, geboren hier in Zuid-Korea, groeide op in Nederland en is nu tijdens de spelen even terug in haar geboorteland. Ze stort zich vol overgave in de soms bizarre Koreaanse cultuur. Grote vraag is: trekt ze het wel? Trekt ze het niet? Jort, iedere dag hoor je dat in uh, Misha Says Hi en vandaag gaat ze naar een barhuis waar Koreanen de hele nacht kunnen shoppen. Misha says hi. Het is 1 uur s'nachts in de wijk Dongdaemun in Seoul. En achter mij warenhuis Dota, tot 5 uur s ochtends geopend. Dat is de 24 uur economie En ik ga erachter komen, is dit wat voor mij of niet? En nu denk je misschien, dat doet toch niemand? Nou, het is toch vrij druk uh, hier binnen? Het is 1 uur s'nachts. Waarom ben je zo laat aan het shoppen? Ja, dat heeft te maken met mijn uh, werktijd. Dus dit is daar enige mogelijkheid om te shoppen. In Nederland gaan de winkels om 6 uur dicht. Oh. Dus ja, maar dan kunnen jullie helemaal niet shoppen, zegt ze. Ik zie zelfs mensen lopen met uh, kleine kinderen. Uh, die moeten al lang in een mandje liggen. Een meisje staat naar schoenen te kijken. Blink, blink schoenen. Even vragen waarom zij midden in de nacht aan het shoppen is. Ja, dat is echt een groot voordeel van Korea, zegt ze. Want we kunnen s'nachts shoppen, we kunnen s'nachts eten bestellen. Het kan allemaal. Geeft het ook niet een soort onrust dat alles altijd doorgaat in Korea? En dan zei ze, nou, ik ben ook wel eens in het buitenland geweest... en daar merkte ik van, ja, dat ik me gewoon verveel s'avonds. En heerlijk dat in Korea gewoon alles open is. Moet je niet gewoon gaan slapen nu? En als je eventjes uh, dorstig bent geworden van het shoppen. of je hebt een beetje trek gekregen. dan kun je ook natuurlijk naar een van de horeca in het warehuis. En daar zie ik zelfs iemand die in slaap is gevallen aan zo'n tafeltje. Best vermoeiend zo shoppen midden in de nacht. Als klant is het natuurlijk heel relaxed dat je kunt gaan shoppen wanneer je wilt. Maar hoe is het om in zo'n warehuis te werken? Zoals dit meisje van de zeepafdeling. Oh, pam, joders, dus hebben ook van 8 uur s avonds tot 5 uur s ochtends uh, werkt ze. En wat vind je van die werktijden? Ja, ze zegt, ik vind het wel moeilijk, die werktijden. Maar ja, andere mensen moeten ook op die tijden werken. Ja, en ik wil gewoon werken. Dus het is niet anders. In Korea heb je echt een 24 uurs economie Wat vind je daarvan? Ik jij een Ze zegt, uh, het is ook uh, heel goed zo'n 24 economie zeker voor mensen zoals ik. Want als ik klaar ben met werken, dan kan ik ook gewoon naar de winkel. Uh, en ik zie ook helemaal geen uh, wallen om die ogen. hangen Wat dan. Make-up. Make-up. Ah, zegt ze ja. Dat komt er de make-up. En dan kom ik nog een leuke kledingverkoopster tegen in een hippe tuinbroek. En ik vraag haar of ze ook meer verdient als ze midden in de nacht moet werken. Goed zo, Ja, Ze zegt dat ze wel wat meer verdient s'nachts, maar het is maar een klein beetje, zegt ze. En ze vindt het lastig om erover te praten, merk ik. Komen er nu overdag andere klanten hier dan s'nachts? Wat zijn de typische nachtklanten? En ze zegt: 's nachts komen er meer buitenlandse toeristen. Shoppen om één uur s'nachts, vind ik dat wat? Ja. Dat vind ik wel wat. Want er zit wel een logica in dat als je klaar bent met werken, dat dan de winkels gewoon open zijn. Want dan heb je tijd om te gaan shoppen. Michel ses? Oh, yes! NPO Radio 1 half één, tijd voor het internationaal met Sofie Verhoeven. Premier Rutte vindt het onverstandig dat minister Zelstra heeft gelogen over een bezoek aan de Russische president Poetin. Het blijkt nu dat Zelstra daar niet zelf bij was, terwijl hij er wel over verteld heeft. Rutte vindt dat Zelstra toch kan aanblijven als minister. De PVV en de PvdA willen een spoeddebat. Luchtvaartmaatschappij Transavia mag een piloot die vorig jaar werd veroordeeld vanwege een dodelijk ongeluk in Loosdrecht niet ontslaan. Volgens de rechter betekent het extreem gevaarlijke rijgedrag van de man niet dat hij zijn functie als piloot niet zou kunnen uitoefenen. Een vrouw van 19 kwam om bij het ongeluk. Unilever dreigt te stoppen met adverteren op grote digitale platforms zoals Facebook en YouTube. In een speech die het hoofdmarketing later vandaag zal uitspreken staat dat het bedrijf niet wil adverteren op platforms die niet genoeg doen om kinderen te beschermen en haat verspreiden. En een transportbedrijf in Hoge Zand begint een proef... voor internationale vrachtwagenchauffeurs. Zij kunnen overnachten in de hal van het bedrijf... om zo tegemoet te komen aan de Europese verordening... om eens in de twee weken 45 uur achter elkaar te rusten. Dat mag de chauffeur niet meer in zijn cabine doen. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging bij Amsterdam. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en Hoofddorp bijna 10 minuten vertraging. De rechter reishok is dicht. De andere kant op bij Schiphol ook 5 minuten. En daardoor, daardoor tot slot ook op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp file. Tussen knopend Raasdorp en Knopend Hoek 10 minuten vertraging. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. En wij hebben een Olympisch kampioen aan tafel. Onze eerste van deze Spelen, Carlijn Achterheekter. Welkom, Carlijn. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Afgelopen zaterdag reed jij tot iedereen zijn verbazing. Waarschijnlijk ook tot je eigen verbazing. Naar goud op de drie kilometer. En dat klonk zo in Radio Olympia. Ja, Knoksen op de kruising. Jack Ori met de handen op de knieën. Schreeuwt nog van alles en nog wat naar de toe gaat. Erbij bijna onderuit. Gelukkig gaat het soepeler met Carlijn Achterreekte. Die blijft gewoon goed staan. Knokt zich nu door de laatste bocht heen. Dat is de buitenbocht. Deze 28-jarige dame uit Letterlen dus. Carlijn Achterreekte. 3,55. Wordt dit de tijd binnen de ja, vier hoor. minuten? Of niet? Ja, komt er in de buurt. 3,59, 21. Net geen barrecord. Maar ze kijkt met verbazing naar de linkerzijde. En wat voor ronde rijdt ze? Die rijdt 31,8. Nee jongens, het is gewoon klaar. Het is over en sluiten. De dame die bijna nooit won. Ja, wel eens in de B-groep in de wereldbeker. En wel eens een afstand op een NK allround. Maar dat is het. En dan in één keer vandaag. Pakt ze op deze 10e februari het hoogste haalbare. Olympisch goud op de 3000 meter. Ja, Carlijn, we zitten hier op de schaatsbaan. En als jij een klein stukje naar links kijkt... Hè, dan zie je hem daar liggen op zo'n 20 meter afstand, de finishlijn. Weet jij nog wat je dacht toen je eergisteren over die streep kwam? Uh, ik wist gelijk dat ik wel met een hele goede rit bezig was. De laatste ronde... Uh, ik wist eigenlijk, als ik onder die 32 seconden zou blijven... dat ik onder de 4 minuten zou eindigen. Dus eigenlijk uh, wist ik na zes rondjes zes en rondje dat ik onder de vier minuten zou, zi zou zitten en ja dan zou ik het al heel goed doen ja je komt over die streep en dan zie je je tijd en wat denk je dan waar is het goed voor ik dacht dit is vet en nu dit, dit kan al niet meer stuk en uh, nu maar gewoon afwachten dit was uh, wat, wat voor mij in zat dacht je wel meteen medaille nou, dat durfde ik nog niet uit te denken. Nee, vroeger vroeg de wedstrijd. Ja. Ja. Er hey, benne wel, hè? Die zei onmiddellijk, dit is de winnende tijd. Dit is de winnende tijd. Durfde jij dat nog niet te dromen? Nee, maar zelfs tot, uh, tot de laatste rit niet. Ze zeiden om me heen, nou, je hebt goud, je hebt goud. Ik zei, nou, tot iedereen over de finish hebt uh, geloof ik het vast. Ja, en het mooie is... Mag ik hem nog heel even vasthouden? Ja, hoor. Hey, ja. Ja, het mooie de is dat... Kalein komt hier binnen met, dan zie je wat een gouden medaille met iedereen ja. doet. Ja, hè? Maar het mooie was... Allemaal ervaren hij zit, mensen, je hebt hem portioen, in een sok iedereen. Of zo gestopt. <laughs> je, je vervoert hem in een, in, een, in een sok of in een band. Ik, ik zag het. Ja, ja, een gebreide sok. <laughs> een gebreide sok. Ja. Door een oma. Door je oma? Nee, door, de, door mijn, uh, ja, van mijn schoonfamilie, daar de, van mijn vriend, de uh, oma van. Ja, maar hij is ook... Ik moet zeggen, het is een prachtige medaille. Het is mooi vormgegeven. Hij is ongelooflijk zwaar. Dat, Dat vind ik zo gaaf. Ja. Het, is geen, het is geen lullige medaille of zo. Nee, hè? Het zeker. is gewoon echt... Die, die moet je niet een avondje met je om je nek gaan lopen. Hè? Nee. Ik heb echt pijn in je nek. Klop, hij staat klop. jou heel goed hoor, Carlijn. Nou, ja. en waar had je hem, hem uh, vanaf? Wil je hem ook vasthouden, Peter? Uh, nou, op het nachtkastje, naast ja. mijn bed. En dan word je wakker in de een kijkje. Even, oh, lekker. Of niet? Hoe gaat het fiets? Um, Ja, toen uh, <laughs> dacht ik wat ligt daar eigenlijk. Ja? ja? Wat ligt daar eigenlijk? Ja. Het is wel een hele mooie sok trouwens. Met uh, paars, roze, blauw. Groen. Ja, hij heeft ze mooi gedaan, hè? Prachtig. Ja. Ja, ik zoek nog een mooi doosje. Maar, uh, maar ja. dat betekent dus dat je er wel rekening mee hield? Of is dat de sok die je uh, jaren hebt gedragen? <laughs> nee, ja. Ik uh, dacht, waar moet ik hem mee vervoeren? Maar, uh, ja. Heb je er ik geen een doosje gekregen? Nee. Niet? niet? Oh. Carlijn, nee. Ik heb zo'n hoesje. Heb je er ooit van uh, gedroomd als kind? Dat je, dat je uh, echt dit. Ja, als kind eigenlijk niet. Nee, dat kwam echt pas op, op latere leeftijd, ja. Maar dan droom je ook echt van het winnen van een gouden medaille? of, of vol... Ja, natuurlijk dat, dat, ja, denk je aan, ja, ja. Ja? Ik ook, maar, <laughs> ja. maar gaan we gaan nooit winnen. Nu, je bent al twee dagen olympisch kampioen, we kunnen het niet vaag genoeg zeggen. Hoe, hoe, hoe heb je die twee dagen, wat, wat maak je allemaal mee? Ja, heel veel, heel veel... Uh... Media-aandacht, heel veel interviews, uh, huldigingen in het Houdend Huis... Uh, ...medal gisteravond. Ja, je, ik ga echt uh, overal heen. Je bent een van de weinigen die ook alles kan meemaken. Want jij hebt gewoon op de eerste dag een gouden medaille gewonnen... ...en daarna ben je klaar. Ja, klopt. Dus ik kan ook alles wat er... Wat, wat... Wat ze met me zeg maar, willen ondernemen, dat kan ik ook gewoon doen. Omdat, ja. ja, ik hoef niks meer. Maar laat het dat... gewoon meevoeren, twee weken lang. <lacht> maar, maar, ja. Mark, jij bent natuurlijk ook, uh, jij hebt ook goud gewonnen. Maar uh, hij is ook uh, Olympisch kampioen, he? mag je altijd blijven zeggen. <lacht> ja, en waar, waar, waar moet ze vooral op letten, waar moet ze vooral van genieten? Heb je nog een tip voor haar? Van haar onthoud dat goed. Nou, ik heb ik het al gezien, ik heb hem al gehuldigd in het Orland-Heinekenhuis. Uh, volgens mij komt dat wel helemaal goed met dat genieten. Wat ik heel mooi vind, is dat uh, je hebt je familie mee, je, vri uh, je vriendinnen... Die, die al eerder een ticket hadden geboekt, geboekt dan je, je Zeven hoortje. meiden, ja. ja Ze, hè, dat is in het Nederland is het heel onzeker of je, je überhaupt wel plaatst. Dus als je met je familie en met je vrienden kan vieren... Nou, dan ben je al een heel eind in de goede maar, richting. Dat is een waardevolle ervaring. Maar Carlijn, um, uh, dan word je Olympisch kampioen drie kilometer. Dan ben je dus in een blakende vorm. Maar had je natuurlijk heel graag ook die rijden. Is dat ook wel iets... Het is leuk dat je nu alles mag doen... maar je had best natuurlijk ook die rijden. Ja, ja, dat, dat, is wel, dat iets was wel dan... heel zuur hoor. Kijk, op de ja. OKT was ik heel blij uh, naar die drie. Ja. Maar ik was ook heel teleurgesteld naar mijn vijf. Maar uh, ja... Ben je, je bent niet een soort van reserve of zo nog? Ja, ik ben nog reserve voor de vijf. Oké. Okay. Ja, ja. Oh, dan moet je nog een klein beetje hoor. Een klein beetje oppassen nog. Ik ga morgen ook weer schaten. Dus ja. Ja. Maar is dat ooit gebeurd? Dat er dan iemand uitvalt en nee. dat er een reserve wordt ingezet? You better be ready. Nee, nah, dat komt bijna nooit voor. Ja, nou, Erg, wees, is, toen, is, he, die, die, die viel met zijn ja, elleboog. Het is een virus waar rond. ja, Ik hoop het voor niemand nee. natuurlijk. Ik het niemand. Nee. Maar ja, je moet wel stand-by staan. Ja, nu, ja, het, eigenlijk werd het, het, het fundament voor jouw succes uh, gelegd... vijf jaar geleden bij project 2018. Kan je nog even uitleggen wat dat ook alweer was, dat project 2018? Um, ja, dat was bedoeld om uh, inderdaad op deze Olympische Spelen... met een team, uh, een ontwikkelingsteam eigenlijk, te starten. En daarmee vier jaar groeien en dan hier scoren. Alleen dat is... Uh, helaas helemaal uit elkaar gevallen. En, uh, alleen... Hoezo? Hoezo is dat uit elkaar gevallen? Uh, ja, ik ging zelf uiteindelijk weg. Omdat ja? ik een kans bij een andere ploeg kreeg. En uh, ja, de coach is uh, naar Japan vertrokken. Ja. Johan de Wit, inderdaad, coach van Japan. En hij kan zo meteen goud winnen met Miho Tagagi. Op die 1500 meter. Maar de Wit denkt deze dagen ook vaak terug. hoor, Aan die begintijd van project 2018. Ja, dat is... Uh... Dat is ook wel heel... Uh... Uh, heel, heel mooi verhaal nu. Als je kijkt naar uh, de goud voor Achtreeken en uh, zilver voor uh, Tetjan Bloemen. Ja, goed. Uh, daarna zijn ze natuurlijk hun eigen weg gegaan. En uh, hebben we ons project niet afgemaakt. Maar het is wel bijzonder dat ze hier dan uh, zo staan. Want toen was het verhaal ja, 2018, uiteraard, op de Raad, om te Spelen. Daar wilden jullie staan. Um, werd er werd ook wel een beetje zo naar gekeken van... nou ja, dat kun je nou zeggen, maar dat is wel heel erg makkelijk gedacht. Uh, maar het is toch gebeurd inderdaad. Maar dan wel op een andere manier dan jullie toen voorspeld hadden. Of toen gewild hadden. Ja, nee, absoluut. Uh, het was eigenlijk een beetje on-Nederlands wat we deden. De, de, om, om zes jaar vooruit te kijken. In plaats van een sponsor zoeken voor één of twee jaar. Uh, dus eigenlijk de insteek was uh, om, om stabiliteit te gaan bieden voor uh, sporters. Sporters die, uh, die eigenlijk heel erg goed zijn. Uh, dat ze niet elk jaar een andere coach hebben. Niet elk jaar een andere ploeg hebben. Uh, ja Helaas moesten we dat stoppen. Want als je op een gegeven moment geen geld hebt, dan, uh, dan houdt het ook gewoon op. Dus, uh, dus die sporters hebben een andere, andere plek gevonden. En ja, hebben het fantastisch gedaan. Ja. Ja, de routes zijn dus helemaal verschillend gelopen. Jij bent hier voor Japan uiteindelijk terechtgekomen. Je staat hier in een ontzettend roze... Wat voor kleur is deze jas eigenlijk? roze oranjeachtig? Ja, jij zegt het. Ik, ik weet het ook niet. Een soort niet. zuurstok ben je. Ja, ja. ja. Je valt daarmee enorm op. Veel complimenten al over je jas gehad ook, hè? Ik heb heel veel complimenten over je jas gehad. Er zijn ook een heleboel sporters die uh, graag die jas zouden willen hebben. Dus daar kun je nog geld mee verdienen ook? Nou, wie weet. <laughs> Misschien een marktplaatje. Gaat er al een prijs op? Nee, nog niet. Goed, nog niet. dat is een zijtak. Jij bent uh, uh, hier voor Japan terechtgekomen. Kun je dan ook uh, genieten van, van, van die zegen van bijvoorbeeld achterreekten... en het zilver van bloemen? Ja, ik ben uh, buitengewoon uh, trots op en uh, ik heb met beiden nog steeds een hele goede band. Um, ja, weet je, als, uh, als een Japanner niet wint, dan, uh, dan heb ik het liefst dat een Nederlander wint. En uh, het liefst zelfs iemand uh, die, ik, uh, uh, die ik heel graag uh, zie. En uh, ja, Tetján uh, wint dan niet, maar uh, pakt een prachtige, eigenlijk, een prachtige, zilveren medaille natuurlijk. Uh, als je kijkt dat er in Nederland eigenlijk geen plek voor hem was, nou, dan is dit toch te gek. We hebben het nog niet eens over die anderen gehad... die hier rondrijden van project 2018, Irene Schouten en Anouk van der Weijden. Dan heb ik ze allemaal wel gehad, geloof ik, hè? Ja, zeker. Rian Ket komt hier nog als, uh, als manager heen. Ja, oké. Okay. Dus uh, we, zijn, we zijn vrij compleet. Die, die maakt geen kans meer op een medaille. Uh, en jij zelf, als, als coach van Japan, vandaag die 1500 meter. Jullie uh, hebben die 1500 meter overheerst met Tagagi dit seizoen. Ze dus heeft alles gewonnen wat ze reed op de 1500 meter. Maar vandaag moet het gebeuren. Hoe ziet zo'n dag er voor jullie uit? Nou, kijk, ze, uh, ze staat er heel goed voor. Ze heeft uh, drie kilometer heel goed gereden. Daar werd eigenlijk wel een beetje verwacht dat ze een medaille zou halen. Ik zelf had dat niet verwacht. Uh, haar beste tijd lagerland was 4-0-4. Ze rijdt nu 4-0-1, dus uh, eigenlijk rijdt ze heel erg goed. Uh, ze staat er dus goed voor. En uh, ja, op 1500 we hebben we gedomineerd. We hebben wel heel veel wedstrijden gewonnen ook waar anderen niet aanwezig waren. Of geblesseerd. Uh, ze is niet minder, in ieder geval. Hoe weet je dat? Ja, dat, dat we, we, we testen heel veel en uh, we zien heel veel. En ze heeft uh, twee dagen geleden de beste drie kilometer van het jaar gereden. Dus, uh, dus ze staat er goed voor. Uh, als, uh, als mensen haar willen verslaan, dan moeten ze van hele goede huis komen. Kan jouw eerste goud worden als coach? Ja, zeker. Uh, nou, überhaupt eerste medaille. Uh, dus, uh, maar uh, we gaan voor goud. Ik denk dat ze zelf al heel blij zou zijn met de medaille. Uh, want uh, je moet ook niet vergeten dat dit het eerste jaar is... dat ze uh, echt voor het podium meedoet. Vorig jaar kwam ze af en toe per ongeluk op het podium. Uh, dus, uh, dus de stappen die ze maakt is, uh, zijn gigantisch. En... Ja, maar jullie kunnen niet voor iets minder gaan dan goud vandaag... gezien de hele voorgeschiedenis van dit seizoen? Nee, absoluut niet. We gaan absoluut voor goud. Dat, uh, daar hoeft absoluut geen misverstand uh, over te zijn. Want... Uh... Precies wat je zegt. Als hij hier gewoon goed rijdt, dan uh, maakt ze een heel goede kans uh, opgehouden. Johan de Wit, uh, hij blikt alvast vooruit natuurlijk... naar die uh, strijd om het goud op de 1500 meter zometeen. Maar hij sprak ook over project 2018... waar Carlijn Achterheek dus deel van uitmaakte. En Ted Jan Bloemen ook, die uh, dus uh, zilverwon uh, warme gevoelens van uh, uh, Johan de Wit. Voor jou, Carlijn. Uh, uh, hebben jullie nog een goede band? Spreek je speaking nog veel? Ja, ik spreek hem best wel veel. En ook de ja. uh, afgelopen jaren, uh, toen ik... Uh, een beetje zonder te besluiten wat ik wilde gaan doen. Ja. En uh, heb ik hem, heb ook hem daarbij betrokken. Want ja, ik voel gewoon nog wel een hele goede klik met hem. En uh, ja, ik kan daar gewoon goed met hem uh, over sparren. Advies ingewonnen ja, van, joh, ja. hoe kijk ja. jij er tegenaan? Ja, we hebben gewoon hele goede banden. Dat hebben we altijd gehouden. En, uh, Heeft hij ja. je ook geadviseerd om jouw Ori te bellen dan? Nee, nee, nee, nee dat niet. Oh nee, nee ja. dat heb je gewoon echt zo nee, ja. Nou, dat is het verhaal. Dat mag een beetje bekend zijn. Ik zal nog een keer zeggen, jij hebt gewoon zelf de telefoon gepakt... en na vier keer nam hij op, die Ori En die zegt... Uh, en jij wilde heel graag bij hem rijden, want jij dacht... Met hem, met hem maak ik kans om hier te vlammen. Ja, zeker. Ja, wat een goede beslissing is dat geweest, dat telefoontje. Ja, dat, uh, <laughs> ja, dat is zeker goed gelukt. Dat vindt Jack ook waarschijnlijk wel. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ja. Maar nu? Want nu heb je goud. Wordt het een nieuwe carrière? Wat gaat er gebeuren? Uh, ja, ik ben eigenlijk... Ook, het is best wel raar besef... maar mijn seizoen zit eigenlijk ook op. Ik heb eigenlijk niks meer uh, te rijden. Dus dat is, dat is wel een beetje onwerkelijk eigenlijk. ja. Deze kermis ga ik nog helemaal meemaken. Het is 12 en, februari. Normaal ja. gaat ze u nog wel even. Ja, ja ik krijg geen week round En ook de wildcupfinale nou, maak ik eigenlijk Hulde ging in Ja, daar kijk ik naar uit. <laughs> ja, de hele, <laughs> de hele bevolking daar uh, zal waarschijnlijk op de been komen. Hè? 500 inwoners. Ja, ze hebben de datum al vastgelegd. waar, dus, ja? ja? Ja. Wanneer ga je daar... Uh... Uh, zondag 4 maart, geloof ik. Ja. En weet je al wat er gaat gebeuren? Of is dat nog geheim? <laughs> nee, dat is nog geheim. Uh, ja, leuk. Ja, en, en volgend seizoen dan? Hoe ga je dat, heb je daar al over nagedacht? Iedereen gaat nu op je letten. Je bent gewoon olympisch kampioen. Nou ja, dit jaar was het gewoon uh, keuze. Uh, liet ik het rond eigenlijk een beetje gaan. Ja. Omdat dat paste gewoon niet echt goed in het schema. En, uh, uh, maar Jax denkt dat daar zeker nog mogelijkheden voor mij liggen. Ook op de 500 meter. Dat ik daar gewoon nog wel in kan groeien. Dus, uh... Ja, want hoe ging dat toen, je, toen jij bij Jax kwam? Hey, ik, ik ken Jax goed natuurlijk. Wat zei hij tegen jou toen jij met hem ging praten? Um, nou, hij was eigenlijk wel verrast dat ik ook een hele goede 500 meter reed. En eigenlijk over de hele breedte op mijn afstanden wel... Uh, uh, ja, ook uit de testen kwam. En blijkt wel dat ik best wel een allrounder eigenlijk ben. En ja. veel sneller dan hij dacht eigenlijk. Maar zei hij tegen jou, uh, Carlijn, wij kunnen voor de Spelen gaan. We kunnen voor goud gaan. Um, nou, niet zozeer voor goud. Maar hij zei, als jij, uh, je hebt gewoon kwaliteit om, uh, om mee te doen voor de medailles, ja. ja. En hij zegt nu ook van, jij kan ook een goede 1500 uh, rijden. Wat verwacht je vandaag van de 1500? Ja, dat vind ik heel spannend. Echt, uh, ik zit bij twee uh, uh, kanshebsters in het appartement. Die zijn allebei heel goed. Lot van Beek en uh, Marit Leenscha. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat alle drie de Nederlanders kunnen. En hoe vaak hebben zij al uh, die gouden medaille vastgepakt? Ja, ze hebben hem allebei al een keer vastgehad, ja. ja. Ik zei, willen jullie hem zien? Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. dat is wel mooi. Dat gaat leven op een gegeven moment, hè? Dat was in soortje zo, dat iedereen die kwam met die medailles binnen door die voordeur. Dus iedereen, nou, op een gegeven moment was het, oh ja, mooie medaille. Dus ik kreeg echt zo'n gevoel van, ja, nou, maar nou, ik ook. Ja. Ja, ja. Maar hoe die Nee, ga ik niet vragen. Dat uh, is, is heel flauw voor mij. Um, Carlijn, zo meteen, uh, ja, ja, dan, moet jij dus, uh, dan zijn er twee, nou, misschien wel hè. laten we er even van uitgaan, dat er gewoon twee van de drie uh, toch zeker, of misschien wel gewoon drie van de drie in het appartement gewoon, die niet allebei met de medaille daar rondlopen. Ja, dat kan zeker. Ja, dan ik gaan nou dat... mensen willen slapen denk ik hoor, ja. voordat het uh, voor hun race is. Ja, dan uh, brengt het geluk ja. ja. Ik hoop ook dat ik, de, de, dat ik de, het geluk, uh, ja. Ja, dat het helpt. Fantastisch, maar wat is je voorspelling? Wat denkt, wie, wie vind jij? Want jij ziet die meiden rijden. Je zit met ze in een appartement. Wie is er volgens jou echt... top? Uh, ja, heel moeilijk. Maar uh, nou, ik denk wel iedereen, denk ik. Maar oh. ja, Takagi is ook heel goed. Maar ja, vlak Lotte ook niet uit. Ja. Ja. Peter, heb jij ja. nog voorspellingen? Ja, moeilijk hè? Ja, Een beetje moeilijk. sportoog. Nou, ik heb het gezegd. Ik denk Takaki oh, ja. 1 ja. en uh, Irene 2 en... Zij even op, Peter. En... Tagaki, en, en Lotte 3. Tagaki. Ik denk twee Nederlandse op het podium. Maar Takaki lijkt me niet te kloppen. Ja. Jij wil gewoon eigenlijk Lotte goud. Takaki Irene, 1 Dat wil je zeggen. Uit. Ja, dat wil ik wel. Ja, maar ja. Ja. Ja, ik moet ook eerlijk zijn in mijn voorspelling. Hey, ja. hey, dit zijn de spelen. Hier moet je, je zo'n voorspelling doen om het uh, Lotte goud. Precies. Lotte, dankjewel. Oh, oh, Lotte, wat zeg ik nou? Geen dank. Carlijn, dankjewel dat je hier wilde zijn. Geniet van je medaille, geniet van, uh, van vandaag en de rest van de spel. Want je hebt ja, geen losersvluchten, geen winnersvluchten die eerder nee. terug moeten. Je blijft gewoon lekker. Uh... In het Olympisch Dorp, hè? Ja, zeker weten. En wel zachtjes om voor de rest. Ja, dat doe ik. Dank je wel. En Carlijn, we hebben echt van je genoten, hoor. Ja, fantastisch. Dat was fantastisch. Dank je wel. Grote dank. Dank je wel. Altijd mooi. We gaan het hebben over ijshockey. Ja, Ron Berteling uh, is de gast. Ja, de vrouwen zijn al een paar dagen, dagen bezig met de groepswedstrijden. En woensdag begint ook het Olympisch uh, ijshockeytoernooi voor de mannen. En hier in de studio zit ja, de Nederlandse Mr. Ijshockey... record internationaal Ron Berteling. In 1980 maakte hij deel uit van de Nederlandse ploeg... die meedeed aan de Spelen in Lake Pleasant. Lennie van Wieren. Lennie van Wieren, Jack de Heer. Jack de Heer nu in het aanvalsvak. Nu moet de Puk komen. De Puk komt uit de Peter hij kan het terugspelen. had hem terug kunnen spelen. De hele had hij moeten doen. En nu komt er een gevaarlijke Russische aanval. En die gaat dan via Vasiljev, de verdediger die ook een enorm hard heeft. Als u hier ziet. En zo scoren de Russen opnieuw. Ja, Ron, welkom. Ik keek nog even terug naar jouw sportmonoloog die je bij de NOS gehouden hebt. En daarin vertel je, ijshockey is de allermooiste sport. Natuurlijk. Ja, maar, ja, maar je vergat even uit te leggen waarom het de allermooiste sport is. Dus voor onze radio Olympia-luisteraars, vertel even de kracht van de ijshockey. De schoonheid ervan. Uh, schoonheid, het is uh, ultieme perfectie. Nee, nee het, is, het, het heeft alle sensatie. Het heeft intensiteit, uh, het, uh, mooie bewegingen, uh, stoer. Uh, daardoor ben ik ook gaan ijshoekje. En, en, ik vind dat elke sporter over zijn eigen sport moet zeggen dat het de mooiste sport ter wereld is. Maar dan zeg ik: ijshoekje is wel de allermooiste sport ter wereld. Nou, het, het is de snelste teamsport ter wereld. Um, ja, ja, het, het, het, kijk, vandaag ook een wedstrijd gezien: uh, uh, Japan tegen, uh, tegen Zwitserland, dames. Ook daar binnen vijf seconden gaat het van de ene kant naar de andere kant. Dus het is, er is heel veel actie voor beide doelen. Um, ja. Dat is het eigenlijk. Even snel de uitslag in pan Zwitserland. Uh, 3-1 Zwitserland. Een mooie wedstrijd? Ik vond het een hele mooie wedstrijd. Ook harde wedstrijd? Dat mag dus niet bij het ijshoekje, dames. Maar uh, veel intensiteit. Dat mag niet gecheckt worden bij uh, de dames. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Maar er werd, wel niet? Ge, er werd wel wat ge... Nee, dat zijn de regels. Oh, Oké. Okay. <laughs> dus, uh, nou zeg ik ook, weet het niet. Want nee. er, werd wel wat, er werd pittig gespeeld. Ik, dames, net zoals met voetbal... Uh, zeg maar, uh, de, de Europese kampioenschappen, ze rollen niet door. Zij staan weer op. En uh, hier ook. Dus het is uh, niet dat de, de mannen het doen hoor. Maar uh, uh, het was een hele leuke, leuke spectaculaire wedstrijd. Ja, het is nog niet zo heel lang om te spelen hè? De, de, de vrouwen ijshockey toch? Nee, het, het, het, het groeit. Het, het, het, het, ze krijgen ook de, er, de herkenning en de erkenning. Uh, uh, ook van het zeg maar, wereldwijd. Mooi. Ja. Peter, kan je ook genieten van ijshockey? Ja, zeker. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, het is wel zo dat ik het de laatste jaren minder heb gevolgd. Maar vroeger, in de tijd met het commentaar van Frans Hendricks dat hoorde ik ja, mooi. Alles natuurlijk. En ik heb in Vancouver bij de Spelen... Dat was echt waanzinnig. Daar heb ik uh, echt zo lang steeds op het plein gestaan... om te wachten tot, uh, tot de vierde periode begon... dat je nog een kaartje kon krijgen voor desnoods 100 dollar... voor één periode om Team Canada te zien met Cosby. Het was echt waanzinnig. Hoor. Ik, ik kan daar echt enorm van genieten. Ja, als jij er ook begint te spreken, begin je ook te twinkelen. Toevallig, Ron komt erbij zitten. en Ik vlak bij de Jaap Edebaan in Amsterdam. En dan, uh, Ik ging daar best vaak kijken in de hal. Er was Ron die kleine jongetjes aan het trainen. Dan dat is dan wel wat hij dan zegt. Het is zo'n bevlogen man. En met die jongetjes. En dan geniet ik ook zo wat daar gebeurt. Dus uh, ja, het is, een, het is een fantastisch mooie sport. Ja, Die hè, heb ik me laten vertellen vooral, uh, Ron. Ja. Uh, moet kijken eigenlijk. In de hal. Hè. Dat is, want het is op tv, het gaat zo hard. Maar ik, ik, ik begrijp, ik heb, het is nog niet gelukt. Maar we gaan zeker een keer proberen te kijken. Ja. Hè, dat in het stadion, dat je het dan pas echt ziet. Ja, je, je kan me niet zien, maar ik heb kippenvel nu. De, ja, nu je het zegt, je, je, je, je voelt het. Kijk, als je in de studio zit, zit je achter een schermpje. Maar nu, eh, je beleeft het echt meer. Je kan, je kan de coaches zien. Je ziet ook eh, wat, er ook, eh, wat, wat, wat zeg maar de mensen thuis niet zien. Ja. ja eh, wat er in het stadion gebeurt. En, en, en het, je moet het gewoon beleven. Er is eh, straks ook met het mannenijzoekje natuurlijk. Met alle respect naar de vrouw. Maar ja, dat zijn eh, straks met de, mag ik zeggen, de Russen... Eh, ja, dan komen de toppers komen ook. Maar, is, je, is, je, jij, hoeft maar, maar, jij hoeft nog maar een vleugje te zien of je krijgt nog kippenvel. Ja, ik, ja, nou ja, ik mag hier zijn. en ja. ik, mag hier dat, ik mag dat meemaken. Mooi toch? Ja. Dat is het mooiste wat er is. Ja, ja, en, jij hebt, en jij hebt het meegemaakt uh, in ja. 1980 uh, zelf. Ja, ja. De, de, de, Nederland is maar één keer naar de ja. Olympische Spelen geweest. Ja, ja. ja. ja, ja. ik ja, weet ja, niet je het, zeggen. het verschrikkelijk in Nederland. In Nederland was het al vier jaar de van het jaar. Was het in 1980? 1980 en waren we sportboek van het jaar. Uh, en, en ja, uh, een, een, een voorbeeld: uh, toen was het nog nationaal, nu is het allemaal wat lokaler. Uh, mijn vader die stelde zich voor uh, de relaties: uh, na Berteling ja, bent u familie van, weet je wel? Oh, dus het, het was wat, wat nationaler. En ja, er stonden, toen wij terugkwamen in 1979, stonden er 4000 mensen op ons te wachten op Schiphol. Ja, dus ongekend. Ja. Ja, uh, ook mede. Uh, want geen beelden, Frans Hendricks um, uh, promoten de sport op zijn manier. Ja. Um, nou, het is natuurlijk uh, het hoogste podium. De, uh, ja. Het is natuurlijk schitterend om hier te staan. Ja. Uh, het is wel even een maar bij dit uh, ijshockeytoernooi ja. natuurlijk te spelen. Ja. Want de NHL, de National Hockey League, de hoogste competitie ter wereld. Daar staan de beste mannen ter wereld op het ijs. En die doen niet mee. Uh, wat ik heb gehoord, eigenaren... Hoe zit dat? De eigenaren van de NHL, het kost hun laat ik zeggen, nou, honderden miljoenen dollars om de competitie twee, drie weken stil te leggen. Maar je weet het al uh, tien jaar dat het uh, Ja, dat weten ze. Maar ik, de, is, ik, ik heb gehoord dat de, ook de, ze ook ja, met de Internationale Ice Federatie. Gesprekken gevoerd, verzekeringen. Gaat het nou weer om geld? Ja. Jij zit net uit te leggen ja, ja. dat ijshockey een hartstikke mooie sport is. Dat het over de schoonheid gaat. Nee, nee, maar die willen nee, spelers, spelen. Wil de spelen zelf uh, niet op het hoogste podium. Nou namelijk ja, de Olympische nou, nou, nou, ja. daar Spelen. Ga, of Wetskin, een, een, een, een superster in, die speelt voor Washington. Uh, een, een, een patriot die zodra hij uitgeschakeld is, dat hoopt hij dan niet, maar het is de laatste jaren gebeurd. Zijn team wordt uitgeschakeld in de play-offs van de NHL. En hij zit eigenlijk dezelfde aantal in het vliegtuig... om naar de WK te gaan om voor Rusland uit te komen. Die heeft ooit gezegd, ik ga naar de Olympische Spelen. Ja, dan heb je weer de contracten, et cetera, et cetera. Maar uh, ik, ik denk dat die spelers ook best hier willen uh, spelen. Maar ja, ze ja, uh, toch uh, dus gewoon? Ja, Ze hebben niet zoveel macht dat ze nee, uh, aan nee, nee. afdwingen. Nee, nee, nee. Dan heb je dus, uh, de, hoe zeg je, wat ik denk dan... de NHLPA, de Players uh, Organization ja. of Association... ja, die gaat onderhandelen met uh, de eigenaren. Ja, ik denk dat de eigenaren het gewoon niet zien zitten. Is het een groot gemis? Ja, natuurlijk. Maar aan de andere kant, wordt de competitie daarom minder... hier op het, uh, uh, bij de Olympische Spelen? Nee, want ik denk ook dat... De, de, de, kijk, Zweden, er spelen geloof ik, 50 Zweedse spelers... Topspelers in de NHL. Dus kan je zeggen, ja, het is een derde team. Maar het is, dat zijn ook toppers. Ja, kijk, uh, zij, hebben, zij zijn zo breed. Maar uh, hier komen ook jonge, Er komt straks een jongetje, Dalien, die is 17 jaar. Nou, dat is, zij verwachten dat hij het hoogste wordt gedraft uh, komende zomer. Die komt hier te, te spelen. En die zie je dus hier nog even ja, lekker. Ja, absoluut. En het dat is dus is ook genieten. Is, ja, genieten. De teams die geen. Uh, landen die geen spelers hebben in de NHL... kijken of zij een beetje omhoog komen. Misschien dat de competitie wel beter wordt, wel spannender ja. wordt. Ja. Het is niet bijvoorbeeld het uh, dreamteam van de basketballers dat had je toen... Ja, die, die konden op een dode akkertjes bij wijze van spreken... haalden die de titel binnen. Nu is er geen team die er bovenuit steekt. Nee. Ik, ik denk dat, het, uh, dat de atleten uit uh, uit uh, voormalig Ru nee, uit Rusland hoge ogen gaan gooien. The Olympic athletes from Russia. Ja. Zo moeten we ze officieel noemen, ja. ja die. De Russen. Ja, de, de Russen. Uh, ja. Uh, uh, die gaan hoge ogen gooien, denk ik. En, en wie nog meer? Wat zijn, wat zijn nog meer kansen? Ik, ik, ik, ik, ik denk Zweden, Canada. Uh, zijn de teams, uh, zijn de spelers zo geselecteerd? op statistieken. Maar jij, jij, bij die Zweden zei je ook van ja, het is ongeveer het derde team dat dan hier gaat komen. Maar zelfs dan, zelfs daar, maakt, nee, wij maken niet eens nee, nee, onbedeel nee, nee, nog. Zijn nee, we nee, nog nee. zo ver weg van het Olympische podium om daar nee, te praten? Laten we er niet meer over hebben. Ja, ja. Dan je ja, verdrietig van. Ja, verdrietig van, dat halen we niet. Nee, nee. Dus, waar, waar doen wij tegenwoordig mee? Want uh, met, met ijs altijd, heb je ABK's, BBK's, CBK's? Nee, het is nu uh, topdivisie, divisie 1, A, 1B, 2A, 2B. Wij staan nu in, in de wereld, geloof ik, op plaats nummer 26. Goed. Ja. Maar met voetbal staan we nog veel lager, eh, uh, uh, uh, He, Dankjewel, Dank je wel, Zo is het. Maar ik vind het wel een geweldige zin die Ron zegt. Uh, teams die geselecteerd zijn op statistieken. Ja. Dat is niet op gevoel, dat is op, op, op metingen. Op, ja, ja, op wie is de beste... Uh, kijk, wij, wij krijgen straks voor de wedstrijden uh, de, de, de line-ups, uh, de teams. En er staan percentages, et cetera, dus hoeven schoten. Nou, Deze, wat ik heb gelezen en heb gehoord. Uh, de coach van Canada is toevallig een, een, spe, een man waar ik tegen gespeeld heb in, uh, in, in, uh, in, in Nederland. Hij uh, heeft de spelers geselecteerd op face-offs. Op wie is de beste man met een, een speler in de strand. Al dat soort dingen. Of Ron Berteling, kom nog een keertje terug. De competitie ja. een beetje onderweg van <laughs> de leuk, ijshockey. Zeker. Ja, dat is echt te gek om, om jou aan ja. tafel te hebben. Peter Heerschop, jij ook bedankt dat je ja, uh, ons wilde vergulden met jouw ja. aanwezigheid. Want ja. Uh, ja, wij gaan zo meteen toeleveren naar die 1500 meter voor vrouwen. Het Over gaat beginnen. Een half eet. radio Olympia. Tot zo. Wij zijn nieuw. Nieuw ten.